Als in mei 2 miljard is terugbetaald, resteert er nog 3 miljard. Dat wil ING uiterlijk mei volgend jaar terugbetalen. ING gaat door met de splitsing van het concern... in een bank- en een verzekeringsbedrijf. Dat was een eis van de Europese Commissie... toen het eerste deel werd terugbetaald. ING ging daartegen in beroep, maar moet er ondertussen wel mee verder gaan.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 Bij de uitbeving zijn zeker 166 mensen omgekomen. Volgens het Nieuw-Zeelandse ministerie van Financiën kostte wederopbouw van Christchurch 11 miljard euro. In Libië lijken gisteren de zwaarste gevechten te hebben gewoed sinds het begin van de opstand. Troepen van Gaddafi hebben rebellen bij een opmars naar de stad Sirte ver teruggeslagen. Troepen van Gaddafi lijken er niet in te zijn geslaagd steden te heroveren. Ze drongen gisteren met tanks de oostelijke stad Misrata binnen, maar ze werden verdreven. In Misrata zouden tientallen doden zijn gevallen. In Cairo zijn demonstranten bij het hoofdkwartier van de geheime politie... gisteravond aangevallen door mannen met kapmessen en benzinebommen. Er vielen 15 gewonden. De betogers zouden hebben geprobeerd het hoofdkwartier binnen te dringen. Zo'n 2000 betogers eisten bij het hoofdkwartier... hervorming van de Egyptische Veiligheidsdiensten.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 25 files... welke bij opgeteld bijna 100 kilometer. Waarop paar de files nog op de A4 naar Amsterdam... nog 10 kilometer tussen hoofdtop en knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt er een ongeluk op de Ringweg Amsterdam... maar daar zijn inmiddels de rijstroken weer vrij. Op de A9 richting Amstelveen... daar is een ongeluk gebeurd bij Oude Kerk en de Amstel. Daar is de rechterrijst ook dicht en er staat inmiddels 2 kilometer. Op de andere rijbaan staat een lange file van 10 kilometer... tussen de knooppunten Velsen en Bad ook daar is een ongeluk gebeurd. Bij Batuverdorp zijn twee rijstroken dicht. En door het probleem op de Ring van Amsterdam... staat het vast op de A200 richting Amsterdam. Daar staat voor de aansluiting met de Ring Amsterdam 5 kilometer. U wilt een uitvaartverzekering die zijn waarde behoudt? Kies dan een Natura-verzekering waarmee de dienstverlening is gegarandeerd. Ook als de kosten in de vele komende jaren stijgen.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 en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het geweld escaleert in Libië. De strijd tussen aanhangers van Gaddafi en de opstandelingen... wordt steeds grimmiger. U hoort zo het laatste nieuws van onze verslaggever in Libië. We blijven eerst nog even in eigen land bij ING. De bankverzekeraar nu nog lost weer een deel van de staatssteun af... die het eind 2008 ontving. In mei maakte ING al 2 miljard euro over aan de Nederlandse staat. En daarmee heeft de bankverzekeraar 7 van de 10 miljard euro aan steun terugbetaald. Daar gaan we over praten met economieredacteur Merel Stikkelorm. Komt dit als een verrassing nog? Nee, niet helemaal. Topman Jan Homme heeft eerder dit jaar al gezegd... dat het eigenlijk de hoogste prioriteit is om die steun af te lossen. En ja, op zich kan het nu ook weer, want het bankbedrijf gaat weer wat beter. Dus ze kunnen dat nu uit eigen middelen terugbetalen. Dus we hoeven dus geen nieuwe aandelen uit te geven. Maar waarom zouden ze dat zo snel willen doen? Is het toch ook heel comfortabel? Ik zou zeggen, doe het rustig aan, maar dat is dus niet het geval. Nee, want er zitten op zich wel een aantal nadelen aan. In de sector is het niet echt, een, niet echt goed voor je imago... Als je nog steeds van de staat afhankelijk bent. En uh, daarnaast mag je ook een aantal dingen niet. Zo mag je bijvoorbeeld niet in de top drie zitten van de hypotheekrentes en de spaarrentes. Mm -hmm. Dus ja, uh, om de concurrenten niet te benadelen. En uh, uh, ze mogen ook geen grote overnames doen. Dus ja, eigenlijk wil je er gewoon toch zo snel mogelijk vanaf. Want ze willen de vrijheid om te doen wat ze willen. Ja, ja. Ja. Maar dat kost ze wel wat, want in mei, zoals gezegd, maken ze dan 2 miljard euro over. Maar dan moeten ze een, een miljard premie over betalen. Dat is wel heel veel geld voor een beetje vrijheid. Ja, dat is op zich wel veel geld, maar op zich ook wel weer logisch. Want. Uh... De overheid die krijgt natuurlijk steeds die rentebetalingen van ING en omdat ze vervroegd nu aflossen, moeten ze ook een heleboel rentebetalingen eigenlijk missen. Ja. Dus vandaar dat ze dat extra, uh, ja, het is eigenlijk een soort van boetebedrag uh, moeten betalen. Aha. We moet even terug naar eind 2009, hè? want toen loste ING ook al af, vijf miljard toen. Uh, Brussel maakte daar een probleem van. Zou je dat nu ook verwachten? Ze zeggen van niet. Um, uh, wat was het probleem in 2009? Toen hadden ze onderhandeld over die, die premie. Dus nu zeg maar, ze betalen nu 1 miljard aan, aan premie. En toen betaalden ze zo'n 600 miljoen over 5 miljard. Um, uh, dat, dat was eigenlijk een veel uh, lagere premie dan ze nu betalen. Mm -hmm. um, en Eurocommissaris Kroes zei toen, dat is eigenlijk gewoon extra staatssteun die jullie nu krijgen. Want ze ja, jullie voor veel minder te betalen. En daarom dwong ze ING uiteindelijk om op te splitsen in een bank- en verzekeraar. En ja, daar is ING uh, nu hard mee bezig. Ondanks dat ze wel bezwaar gemaakt hebben bij het Europese Hof tegen die uh, splitsing. Hoe staat het trouwens met de totale steun die de overheid heeft gegeven in die moeilijke financiële tijden? Uh, nou, op zich krijgen ze steeds meer binnen. Egon heeft uh, pas nog bekendgemaakt dat, uh, dat ze anderhalf miljard aan staatssteun nog voor juli van dit jaar af binnen lossen, zij hebben 3 miljard in totaal gekregen... en zij zijn dan ook helemaal van de staat uh, af. Zij geven wel overigens nieuwe aandelen uit. SNS Real daarentegen... Dat zo goed, hè? Nee, dat gaat daar niet zo goed. kregen 750 miljoen aan staatssteun, dus op zich ook wel minder... maar ja, zij maakten vorig jaar verlies. Zij hebben al gezegd, of gezin speelt erop... dat ze dit jaar in elk geval nog niks terug zullen betalen. ING gaat dus weer een deel van de staatssteun aflossen. 2 miljard. Merel Stikkerloren, dank je wel. We zeiden het al even, wij gaan naar Libië, want het gaat niet goed daar. In Libië is men bang dat de gevechten tussen aanhangers... en tegenstanders van kolonel Gaddafi uitlopen op een burgeroorlog. Gisteren werd er al hevig gevochten. Raketten, mortieren en andere zware wapens zijn aan beide kanten gebruikt. Hoeveel slachtoffers er bij de beide gevechten zijn gevallen is niet duidelijk. Militairen hebben de aanval ingezet op verschillende plaatsen... langs de Libische kust aan het noorden... Maar volgens ooggetuigen zijn plaatsen als Raslanouf en ook Zawiya nog steeds in handen van de opstandelingen. De Libische minister van Buitenlandse Zaken ontkent en zegt... dat het leger Zawiya onder controle heeft. In Zawiya the situation is de situatie nog steeds zoals De stad is onder controle. Benghazi is in ieder geval nog niet onder controle van de Gaddafi-getrouwe troepen. Hans-Jaap Melissen, correspondent van de Wereldoorhoepen, is in die stad. Eerder vanochtend vroegen we hem wat hij in die oostelijke stad meekrijgt van de gevechten. Er wordt uh, de een naar de andere gewonden hier binnengebracht van het front hier. En het front was juist uh, geconcentreerd om de plaats Bindjawat.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 Ja, de strijd escaleert, denk ik, en ik zie nu ook niet zo goed hoe het uh, niet zou kunnen escaleren met als, je, als je op deze manier de oorlog ingaat. Hans-Jaap, geldt dat voor alle opstandelingen? Want het, is natuurlijk, of het was natuurlijk vrij makkelijk om in Benghazi achter de rebellen te scharen en mee te willen vechten. Maar nu wordt het serieus. Haken er dan veel mensen af? Ik heb eigenlijk niemand zien afhaken en sterker nog, ik zie mensen die juist zich aanmelden... En ook ja, een vader gesproken die zijn zoon verloren had. en zegt, ik heb nog meer zoons. Eentje woont in het buitenland en die komt hier naartoe zelfs om uh, te strijden. En um, ja, dus, dus wat dat betreft is er nog steeds heel veel enthousiasme, uh, vastberadenheid om door te vechten. Hmm. Ondanks dus dat er zoveel gewonden vallen hè, en, en ook doden. De strijd loopt chaotisch. Kan het um, net opgerichte crisiscomité daar iets aan doen, denk ik? Ik denk dat het crisiscomité heel ongerust is wel over uh, die snelle voortgang ook alweer. Want die snelle voortgang leverde dus gisteren ook weer achteruitgang op. Uh, de de je moet je voorstellen, ze hebben een hele lange linie steeds verder westerlijk. En dan moet je ook aanvoer hebben van allerlei spullen, van munitie, van benzine. En uh, ja, dat is gewoon ontzettend lastig. Ik sprak trouwens net met... Er uh, is dus ook een, een Franse cameraman neergeschoten. En uh, de verslaggever die daarbij hoorde, maar die was veel verder terug, uh, die sprak ik net... en. Uh, dus dan weet je precies hoe het gegaan is in ben jawad Hij, Die cameraman zat op een van de eerste trucks. Het zijn pick-up trucks die naar binnen stormen. En, en die werden omsingeld, Want ja, de Gaddafi troepen gaan dan iets zuidelijker de woestijn in. Gaan dan iets meer naar het oosten. Gaan weer omhoog. En sluiten dan... Uh, ja, het is gewoon een klassieke hinderlaag. En um, kijk, in het crisiscomité dat hier zit... Daar... Um, hij maakt natuurlijk wel zorgen over dat dit wel erg makkelijke doelwitten worden, ook voor de zeker voor de zware wapens van uh, Gaddafi. Dus ze zullen toch misschien iets uh, gecoördineerder uh, dit soort aanvallen moeten doen. Anders ja, dan kunnen de ziekenhuizen niet aan, maar kan ook de strijd niet verder gaan. Dan, dan kom je niet veel verder. Dan Benjawad je Daarna komt de geboortegrond van uh, Gaddafi. Dus, dus daar zijn zeker zorgen over. Hans-Jaap Melissen was dat correspondent van de Wereldomroep in Benghazi. Ja, en in Egypte, ook daar is toch wat onrust hoor. Veel Egyptenaren zijn boos dat er nog weinig verandert in hun leefomstandigheden. Afgelopen weekend waren er protesten en werden er ook overheidsgebouwen bestormd. De economie in Egypte verkeert in chaos. De beurs is nog altijd gesloten. De onrust groeit en in Kaire wordt de stemming steeds grimmiger, zegt oud-journalist Kees Gravendaal.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 Dus ophef over het privébezoek van koningin Beatrix aan de sultan van Oman. De sultan van Oman, daar spreken we straks over met Bertus Hendricks. Eerste verkeersinformatie bij de AWB John Hoka. 19 files nog goed voor 70 kilometer. Extra vertraging door ongelukken. Van meer op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden 3 kilometer. Daar is de rechterreis ook dicht. Een stuk langer is de fiets de A4 naar Amsterdam. 12 kilometer voor knopen de Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk op de ring van Amsterdam. Daar zijn wel inmiddels alle rijstroken weer open. Andere Tantoppelt aan 4, nog 8 kilometer langzaam rijden... tussen Roelevaansveen en Zoetewoudendorp. En op de A9 richting Amstelveen... daar is een ongeluk gebeurd bij knopend Batuverdorp. Er staat inmiddels een file van 8 kilometer. En bij Batuverdorp is de rechterrijst ook afgesloten. En als u omrijdt over de A200 richting Amsterdam... daar heeft u pech, want daar staat tussen Haarlem en Liede. En de aansluiting met de Ring Amsterdam 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 18 minuten over 9 is het. We hebben het... Over Oman. De koningin prikt morgen een vorkje met Kwaboos uh, bin Said, de sultan van Oman. Het gaat om een privé-diner. want het officiële staatsbezoek aan Oman werd afgezegd. Het is onrustig in het Oliestaatje. Oppositie en jongeren eisen hervormingen, eisen ook meer vrijheid. We praten erover, maar zo zei het al met Bertus Hendricks, middenafzitterskundige van instituut Klingendaal. Bertus, wat voor hervormingen wil de oppositie? Wat willen die jongeren? Nou, de jongeren die willen vooral uh, werk. Dat is op de eerste plaats uh, heel belangrijk uh, voor ze. Uh, en ze willen ook uh, meer uh, zeggenschap, meer democratie. Want Sultan Kaboes is ook alweer 40 jaar aan de macht. En dit jaar wordt het 41. Hij is dus op 23 juli 1970 aan de macht gekomen. En die regeert dat land uh, ja, als een soort verlicht despoot. Het is een uh, heel interessante man. Uh, want hij heeft in, in, in die 40 jaar wel uh, ja, ontzettend veel uh, gedaan. Zijn vader die was werkelijk een, een zeer achterlijk uh, despoot. Die ook tegen onderwijs voor, uh, voor uh, meisjes en jongens was. Het was, was helemaal niks. En uh, hij heeft dat in, in, in 40 jaar uh, dankzij olieinkomsten... die, die samenvielen met het begin van zijn bewind, uh, behoorlijk uh, ontwikkeld. Uh, maar ja, uh, je zou kunnen zeggen dat hij een beetje het, uh, het slachtoffer wordt... van zijn eigen succes, want die nieuwe generaties die nu uh, opkomen... die hebben dat, dat, uh, dat achterlijke verleden, zal ik maar zeggen, nooit gekend. En uh, die willen gewoon uh, werk en, en zeggenschap, net als elders in de Arabische wereld. Ja, dus die sultan is natuurlijk wel... Machtig, maar is het ook de dictator, zoals Geert Wilders hem gisteravond in een tweet noemde? Nou ja, uh, ja en nee, want in laatste instantie, uh, be, in laatste bestand, be, bepaalt hij uh, altijd uh, wat er uh, gebeurt. Zet maar even uit. Ja, ja, van God, dat is me toch overkomt maar nooit zien. Nou, ik kan het zien. <laughs> sorry, sorry. sorry. Um, um, um, uh, de, de, de, um, ik, ja, vertel, even, ver... ik vroeg je of het inderdaad die, die dictator is zoals Gert Wilders hem noemde. Je zei wel: Het is een verlicht despoot, maar hij heeft natuurlijk wel alle macht. Ja, nee, precies. Dus in, in die zin uh, klopt dat, uh, dat, dat hij alle macht uh, uh, in zijn handen heeft. Want er is wel eens waar zijn weliswaar verkiezingen voor een marxilis Ashura, een, een raadgevende raad. Uh, maar die jongeren die willen uh, dat dat nu uh, niet alleen maar een raadgevende raad wordt... maar ook een echt uh, parlement. En ja, dat is iets uh, wat uh, Sultan uh, minder ziet zitten. Dus uh, het, het valt natuurlijk niet mee... Als je jarenlang totaal uh, de alleen aan de macht bent geweest. en uh, een soort uh, modernisering vanaf bovenaf hebt geleid. Want dat is wat er in Oman aan de gang is. zijn diepe veranderingen geweest. Uh, maar dat creëert dan ook weer nieuwe verwachtingen. En uh, da daar word je nou mee geconfronteerd. En dat valt uh, de Sultan uh, wel buitengewoon moeilijk, moet ik zeggen. Mm, en dan, dan moet je natuurlijk ook altijd even kijken hoe um, een verlicht despoot reageert op uh, opstand. Hoe, hoe doet Kaboes dat? Uh, nou ja, met uh, harde hand, of valt het mee? Uh, nou ja, er is een, minstens één gevallen. De demonstranten zelf, uh, bij demonstraties in Sohar... in die uh, havenstad in het noorden... Uh, de demonstranten zelf zeggen dat het uh, veel meer zijn. Uh, en hij heeft onmiddellijk uh, toen ook aangekondigd... dat hij 50.000 uh, nieuwe banen zou creëren... plus een, uh, een uh, werkloosheidsuitkering van zo'n 390 dollar. Maar ja, 50.000 banen die uh, toef je niet uit de Hoge Hoed... En, uh, en, uh, en, en, hangen en, en, en in afwachting van al die uh, veranderingen uh, eist hij natuurlijk wel dat de orde gehandhaafd blijft. Ja. Hij mobiliseert ook zijn eigen aanhangers. Uh, maar er wordt wel met harde hand opgetreden. Goed. Bertus Hendricks, dank je van uh, het instituut Klingendaal. Van Omaan al is het alleen al vanwege de haven, is het niet zo'n hele grote stap naar Rotterdam. En daar is Mark Robby Visser vanochtend. In Rotterdam-Alexander wel te verstaan. Daar is de redactie van NRC Handelsblad nog. En die krant gaat vandaag over op tabloids. Uh, en ja, we hadden het over Omaan net in de uitzending. Dat is de vraag wat NRC daar vanmiddag over gaat publiceren. En daarvoor moet ik even zijn bij Lolke van der Heijden van de Economieredactie. Zeker. Wat gaat u schrijven over Omaan? Wij gaan uitzoeken wat de economische belangen zijn van Nederland in Omaan. <tieft> we zijn nu uitgekomen op de Rotterdamse haven die. Uh, Twee joint ventures heeft in, in de haven van Oman. Uh, en Shell, dat grote belangen heeft daar. Oman is een rijk land, uh, maar wel klein. Maar er valt dus veel geld te verdienen voor Nederland. Juist. Okay. Wordt het een lang verhaal wat u gaat schrijven? Nee hoor, we, we gaan even puntsgewijs op een rij zetten. Uh, hoe de economische verhoudingen zijn tussen de twee landen. Moet u nou als redacteur ook anders gaan schrijven. nu die krant op tabloid uitkomt? Korter hè? Ja, echt waar, ja? ja? Nee, nee hoor. Nee? Uh, nee, want qua ruimte hebben we eigenlijk uh, min of meer hetzelfde. Maar je moet wel iets compacter, iets meer als tabloid denken. Ik een... Is het spannend? Ja, nu is het nog één. Wat, tabloid of oman? Ja. U mag kiezen. Mm, allebei. Ik denk dat oman is, internationaal gezien, natuurlijk het spannendst. Maar om een nieuw formaat uh, krant te maken, dat is wel... Uh, het is een beetje een lelijk woord, maar een uitdaging. Voor ons is dit vandaag een uitdaging. Veel succes, ja. dank u wel. Ik ga even naar Jan-Paul van der Wijk, je Vormgeving. U voelt dat ongetwijfeld ook? Ja, zeker. Heeft u geslapen vannacht? Ja, ik heb heel goed geslapen. Ik heb ook alle vertrouwen dat het vandaag helemaal goed komt namelijk. Ik kijk even bij u op de beeldschermen die u heeft staan. Ik zie daar allemaal al pagina's ingevuld. Wat is dat? Nou, we hebben vanmiddag een uitleg uh, aan onze lezers... waarin we uitleggen waar hij wat kan vinden. Want dat is voor een lezer het allerbelangrijkste, dat hij weet... dat Fok en Suk op de, uh, weer terugkomt op de achterpagina waar hij naartoe moet... om het recept te vinden... En uh, ja, om dat goed uit te kunnen leggen hebben we een overzichtspagina gemaakt... waarin verschillende pagina's te zien zijn met uh, de plek waar ze te vinden zijn. Eigenlijk uh, gaat vandaag de laatste kwaliteitskrant in Nederland over op tabloids. Ja, het, uh, dat zou je zeker zo kunnen zeggen. Hebben we straks alleen nog die krant van Wakker Nederland... die nog op broadsheet, zoals het heet, gaat. Denkt u dat die ook nog wel eens een keer om zal gaan? Is dit gewoon de trend? Ik denk dat ook de telegraaf uiteindelijk uh, een keer om zal gaan. Ik weet dat ze het vaker geprobeerd hebben. Waarom eigenlijk? Nou, omdat uh, wij merken aan onze lezers... maar ik denk zeker dat het ook voor telegraaflezers uh, geldt... dat ze veel liever een handzamer klein formaat hebben... en het dan makkelijker kunnen lezen. Veel succes met de nieuwe vormgever. Dank je wel. Ik ben heel benieuwd uh, hoe die eruit gaat zien vanmiddag. De NRC Handelsblad voor het eerst op tabloidformaat. Groeten uit Rotterdam, Alexander. <laughs> Marke Robin Visser was dus in Rotterdam, Alexander, op de redactie van NRC. Ben dan die krant niet te gauw in de prullenbak. We gooien namelijk te snel en te makkelijk spullen weg. Nou ja, waar iets kapot aan is. Dat vinden mensen van de Repairbus uit Amsterdam. En daarom toeren ze door het land om mensen te helpen... bij het repareren van apparaten, kleding en fietsen. Want mensen willen wel, maar hebben niet meer de kennis... om zelf hun spullen te repareren. Gisteren deed die bus Apeldoorn aan. Dag meneer, wat heeft u voor een indrukwekkend apparaat in uw hand? Uh, een lamp. Het oh, is gewoon een lamp. Hij ziet er wel ingenieus uit. Ja, daarom, ik ben, het is een hele gekke lamp. En daar heb ik er twee van. Het zal je niet verbazen dat die op mijn slaapkamer staan. Dat is vaak zo, er staan er twee lampen. En uh, ik vind hem heel apart. En, uh, maar hij uh, heeft er geen zin meer in. En er zit iets in de fitting. En dat, ik ben zelf nogal handig, maar ik krijg het niet voor elkaar. Nou, dan ga ik het hier proberen, toch? En als het hier dan niet lukt... Misschien loop ik een keer dan op tegen iemand die uh, heel handig is. Die, uh, die maar weggooien lacht... is geen optie? Ja. Nou, dat stel ik tot heel laat uit hoor. Ja, ja. Met al uw spullen of vooral met ja, deze met lamp? Ja, ik ben, ik ben heel de zuin, voorzichtig met spulletjes. Ja. Ik moet niet zomaar iets weggooien. De repairbus staat voor de deur. Alle gereedschap die erin lag, is naar binnen gedragen. De tafels op, een aantal reparateurs is meegekomen uit Amsterdam. Allemaal naar Apeldoorn om ze ook hier te leren repareren in plaats van weggooien. Precies. Is dat het? Is het een missie, Martine Postma. Eigenlijk uh, ja, is het dat een beetje geworden. Er wordt natuurlijk overal veel te veel weggegooid, spullen die... Uh nog prima zijn, nog jaren mee zouden kunnen als je maar wist eh, dat er gewoon even een snoertje moet worden vastgemaakt of dat er even een onderdeeltje moet worden vervangen. Mensen weten niet meer ja, hoe je moet repareren en de weg naar reparatie is eh, veel moeilijker dan de weg naar een nieuw product. En daar, uh... Zijn we gewoon te rijk geworden, te verwend misschien? Ja, absoluut, dat denk ik wel. Ik kan hier, uh, ik kan hier niks mee, helaas. Dus jammer. Het gebeurt ook wel eens, meneer de reparateur, dat het u niet lukt om iets te maken. Nou, dat zie je. Er is hier een uh, chippy, is er een beetje moe geworden. Ja. Elektronica gaat op rook, hè? als er rook eruit komt, doet hij niet meer. Dus het wordt toch gewoon de prullenbak? Mm, ja, helaas wel. Ja. Ja, of heel duur laten repareren. Maar het uh, stijgt boven de, de restwaarde uit. Hè. Dat is natuurlijk een uh, heel vervelende. Is het een beetje een tegenvaller, mevrouw? Nou, ik had gehoopt dat het gemaakt kon worden. Maar ja, hij is ook al op leeftijd. Hè? Vindt u het vervelend om dingen weg te gooien omdat u ja, het bijzonder vindt? Dat, uh... dat is onze generatie allemaal. Die, zijn, uh, die gooien niet gauw iets weg. Ze maken het zelf of ze proberen. Nou, nu dacht ik een kansje. Maar helaas. Het is niet anders. Hij zou veel mensen blij kunnen maken. Ja hoor, een heleboel mensen zijn er blij. We hebben een CEO gehad, een papierversnipperaar hebben we gerepareerd. Tandenborstel doet het helemaal weer. U doet het dan niet, hè? Ja, in principe wel. Het is voor mij ook een uh, vorm van hobby dat u zegt nou, ik vind het hartstikke leuk. Het is gewoon leuk om een heleboel dingen weer aan de gang te krijgen. Ja. Na Amsterdam nu ook Apeldoorn, Arien Scholt. Dus u bent een van de initiatiefnemers. Waarom? Waarom juist jullie, waarom juist ja. hier? Uh, wij zijn vier mensen die onder de vlag van de Transition Town Apeldoorn uh, dit hebben uh, georganiseerd. En Transition Town Apeldoorn of Transition Towns, dat is een beweging, een burgerbeweging. Uh, van mensen die uh, al wat aan het voorbereiden zijn op een tijd dat de olie minder uh, makkelijk beschikbaar is. Zodat je bijvoorbeeld uh, zuiniger met allerlei grondstoffen omgaat uh, en, uh, en dat soort zaken. Daarom past een repair Café ook mooi bij Transition Town Apeldoorn. Nu zitten we hier aan de West Kant van Apeldoorn, een wat minder rijke wijk, is dat ook de reden dat het hier zo goed loopt? Dat vraag ik mij af. Dat vraag ik me af. De argumenten van ja, ik vind het zonde om iets weg te gooien, dat heb ik toch al een paar keer uh, gehoord, en ook van mensen die je misschien zo op het oog uh, onder de gegoede zou kunnen rekenen. En uh, misschien wordt uh, een van onze volgende locaties wordt wel juist meer uh, aan de, de rijkere kant van Apeldoorn. Nou, wilt u de bus ook zien... Of het moet de repairbus doet de komende weken nog Tilburg, Rotterdam, Zeebolde en Goes aan. U hoorde een bijdrage van Karen Alberts. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Nieuws de hele dag op Radio 1, bijvoorbeeld om half vijf, bij Timo Verdiek en Lucia Carrasso, de avondaflevering. En nu bij Sven Kokkelman in Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven. Dag Marcel, goedemorgen. Nog voordat de bezuinigingen goed en wel zijn ingevoerd, weigeren scholen al zorgleerlingen. Ouders maken zich grote zorgen. Het Rode Kruis is eindelijk in staat om hulpgoederen de grens te brengen tussen Libië en Tunesië. Daar zitten zoals we allemaal weten veel vluchtelingen. En de liberalen in Europa willen dat Europa gaat over onze pensioenleeftijd. En dat die leeftijd Europees gaat worden vastgesteld. Dat en meer. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van bijna half tien. Hier is Jan van der Put. Radio 1. Het NOS Journaal. De rechtszaak tegen de Franse oud-president Jacques Chirac begint vanmiddag. Hij staat terecht voor corruptie. Chirac zou partijgenoten hebben betaald uit de gemeentekas... toen hij in de jaren 80 burgemeester van Parijs was. Het Franse ministerie van Financiën is de afgelopen maanden aangevallen door hackers. Minister Barois heeft berichten over de cyberaanval bevestigd. Die hackers zouden op zoek zijn geweest naar documenten over de G20. In mei lost ING weer een deel van de staatssteun af. 2 miljard euro dit keer. De rest van de lening, 3 miljard, wil ING uiterlijk een jaar later terugbetalen. De splitsing van het bedrijf in een bank en een verzekeraar gaat onverminderd door. En er is tegenslag bij de wederopbouw van Christchurch in Nieuw-Zeeland. Door de aardbeving is er zoveel grondwater en slip naar boven gekomen... dat de grond te slap is om nog op te bouwen. Premier Kies gaat dat 10.000 huizen niet kunnen worden herbouwd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met nog 12 files. Nog een paar opvallende files door ongelukken. Zo staat er op de A1 Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden nog 3 kilometer. En daar is de rechterreis ook dicht. Op de andere rijband staat een kijkersfile van 5 kilometer. Nog erg druk op de A4 naar Amsterdam. 10 kilometer langzaam rijden tussen het Ringvat, en Knoopend meer En op de ringweg Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit Rai. Er staat inmiddels 3 kilometer. Daar zijn twee rijstoken afgesloten. A12 van Arnhem naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Maarsbergen. staat 3 kilometer en er is één reis ook afgesloten. En op de A28 vanuit Utrecht in de richting Amersfoort bij Leusden, 5 kilometer na een ongeluk. Daar is de rechte reis ook dicht. En het is nog opvallend druk op de A200 richting Amsterdam. Daar staat dus de het Rotterdamplein en de Ringweg Amsterdam, 5 kilometer.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 Sven Kokkelman. De bezuinigingen zijn nog niet doorgevoerd en scholen weigeren nu al zorgleerlingen. Het Rode Kruis brengt hulpgoederen eindelijk naar vluchtelingen op de grens tussen Tunesië en Libië. Europa, Europa moet onze pensioenleeftijd gaan bepalen, vinden de Europese liberalen. En het ochtendtumeuren van Henk Westbroek. Het is twee over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Sint Maarten. Waar een uh, beroemde biologische boer en een Tweede Kamerlid... straks van leer gaan trekken tegen een aardappel... die eigenlijk niet zou mogen bestaan. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl De komende bezuinigingen op het passend onderwijs... zorgen er nu al voor dat scholen zorgleerlingen gaan weigeren. Blijkt uit meldingen die de chronisch zieken- en gehandicaptenraad... afgelopen week heeft gekregen van bezorgde ouders. Ant Poppelaars, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van die club? Ja. Hoeveel meldingen hebben jullie gekregen? Nou, het gaat per dag uh, per schooltype om een stuk of vijf, zes uh, spontane meldingen. Uh, in deze periode, nu de citotoetsen voorbij zijn, zijn veel ouders samen met hun kinderen een, een nieuwe school uh, aan het zoeken. Dus ja, het probleem uh, ja, dient zich meteen al aan. Ja, drie tot vier meldingen per schooltype is hoeveel bij elkaar? Een stuk of 15 hebben we nu in totaal binnengekregen. En we horen van onze lidorganisaties, de ouders van, van spastische kinderen, blinde kinderen en epileptische kinderen uh, horen we terug, ja, dat daar echt heel veel onrust uh, bestaat. Ja, maar goed, 15 mensen, dat klinkt niet heel erg. Uh, nee, maar, maar het is geen, het is geen meldactie. Hè. Het is, dit zijn spontane meld, mensen die zich spontaan bij ons melden. Als wij een oproep doen om te melden, ja, dan krijgen we echt veel meer meldingen binnen. Ja. Maar dit zijn ouders die gewoon uit zichzelf uh, aan de bel trekken. Wat krijgen die ouders te horen, eigenlijk als ze een passende school benaderen voor hun kind? Uh, nou, bij, bij de reguliere scholen komen, komen ze nu al erachter dat die scholen niet staan te springen als hun kind gehandicapt is. Omdat dat rugzakje afgeschaft gaat worden en de extra begeleidingen die kinderen vaak nodig hebben, ja, die, die wordt niet meer gefinancierd in de toekomst vanaf nee, 2012. Maar die scholen zijn toch nog steeds passend en passend voor onderwijs, passend onderwijs? Ja, ja iedereen is in theorie voor, voor passend onderwijs, maar ja. er zijn in Nederland 100.000 gehandicapte schoolkinderen, waarvan er 35.000 naar het reguliere onderwijs passend onderwijs zullen hebben en die hebben wat extra begeleiding nodig En daar is het geld uh, van op. Ja, En wat moet er nou met deze leerlingen gebeuren als ze niet worden toegeleiden tot zo'n school? Nou, wat ons betreft uh, moeten die ouders het recht op onderwijs gaan claimen. Zich, kijk, mensen schamen zich vaak als ze merken dat hun gehandicapt kind ergens niet welkom is. Nou, wij, wij hebben echt die mensen opgeroepen om zich daar niet voor uh, te schamen, maar echt hun recht op onderwijs uh, te claimen en aan de bel te gaan trekken. En hoe doe je dat, het recht op onderwijs nou, claimen? Je kunt uh, bij de commissie gelijke behandeling kun je zeggen van dit is een geval van discriminatie. En die toets dan of inderdaad de argumenten van de school valide zijn geweest... of dat hier sprake is van oneigenlijke uitsluiting. Maar goed, u zegt, um, uh, je hebt het recht op onderwijs en dat moet je gaan claimen. Maar je hebt toch ook een onderwijsplicht? Je moet je kinderen exact. toch ook onder de 16 naar school toesturen? Exact, zeggen, maar daar ligt het niet aan. I ieder kind uh, wil leren. Ja, bijna ieder kind wil leren. Maar in ieder geval gehandicapte kinderen realiseren zich meer aan andere kinderen dat voor hun toekomst... de goede schoolopleiding al belangrijk is. Blijf u even hangen. Liesbeth Verheggen, goedemorgen. goedemorgen. U bent bestuurslid van de Algemene Onderwijsbond. Het recht op onderwijs claimen, gaat u de straat op? Dat zijn we al druk aan het doen. Uh, we hebben de afgelopen periode gezamenlijk met de ouders... en met de schoolbesturen en met het personeel... ...hebben we actie gevoerd en we zijn nog steeds niet klaar met die actie. Want ik ben het helemaal eens met meneer Poppelaars, dit, ...dit is een bezuinigingsmaatregel die afgewend wordt op deze kwetsbare groep kinderen. Ja, hebt u ook al meldingen binnengekregen? Wij hebben die meldingen nog niet binnengekregen. Zij het dan dat uh, wij weten in ieder geval wel dat met name ook in het regulieren... ...en dan heb ik het even over het basisonderwijs... ...ook daar in scholen zijn die zeggen van... ...ik weet niet of wij wel een kind met een zorgvraag kunnen opnemen... Ja. ...want we kunnen de zorg niet bieden, we kunnen het niet garanderen. Nou ja... De bezuinigingen gaan pas volgend jaar zomer van start, hoor. Ja, maar we moeten weten wat er nou gebeurt. Uh, het is bekend, de schoolbestuur hebben allemaal inmiddels een brief gekregen waarin exact staat hoeveel personeelsleden ze straks moeten gaan ontslaan. Er staat ook in welke hulp in de klas gaat ontbreken. En het is naar ouders ook heel onterecht om een kind toe te laten op de school. En na twee jaar te moeten zeggen van... en nu kan ik deze hulp niet meer bieden waar uw kind recht op heeft. Dus regeren is vooruitzien en deze scholen doen dus wat u eigenlijk heel begrijpelijk vindt. Nou, ik vind het heel treurig. Laten we even de, de situatie goed schetsen. Maar ik vroeg of u het begrijpelijk vindt. Ik vind het wel begrijpelijk dat een aantal schoolbesturen zeggen van... wij kunnen deze verantwoordelijkheid niet op ons nemen... want wij een verwachting naar het ja. kind en naar ouders die we niet kunnen waarmaken. Ja. Nou hebben we uiteraard ook de minister gevraagd om een reactie. En Marja van Bijsterveld is dat. En die laat weten via haar woordvoerder het een slechte zaak te vinden dat leerlingen nu al worden geweigerd. Ze voert juist haar systeem in om het beter te maken om docenten meer te betrekken bij de zorgleerlingen. En ze voelt zich niet verantwoordelijk voor het feit dat scholen nu al zeggen... jongens, over twee jaar gaat hier de deur voor jullie dicht. Jullie zijn vanaf nu al niet meer welkom. Nou, ik zal u iets anders zeggen. Vanaf het moment dat uh, de minister deze bezuinigingsmaatregel heeft, heeft afgekondigd, uh, heeft ze eigenlijk geen nader overleg meer willen voeren om te kijken of dit uh, de consequenties krijgt die we nu allemaal zien gebeuren. Bedoel, Wij doctor. hebben dit aangekondigd, dat dit gaat gebeuren, ja. want je kunt van geen school verwachten. Uh, dat hij kinderen aanneemt waar een zorgvraag aan zit... en die je goed passend onderwijs wil bieden... Mm -hmm. terwijl je niet weet of je dat er volgend jaar ook nog kunt bieden. Dus... En deze minister doet consequent, zegt ze, van... ik heb het goed geregeld ja. en scholen zoeken jullie het maar uit. Houdt u haar persoonlijk verantwoordelijk... voor het feit dat deze kinderen worden geweigerd op dit moment? Ja, ik hoop ook dat de heer Poppelaars twee dingen doet... in het advies naar de ouders. Eén, ik denk dat het heel goed is om te kijken... Van bij de commissie gelijke behandeling of terecht een schoolbestuur... een kind niet opneemt. Maar ik hoop dat hij diezelfde claim... ook met zijn organisaties bij de minister legt dat is degene die zorgt dat deze situatie nu ontstaat. Meneer Poppelhuis, gaat dat u dat doen? Ja, nou, nou, en of zolang dit beleid uh, doordreigt uh, te gaan... zullen we elke dag uh, de politiek confronteren... met de verregaande negatieve consequenties van dit beleid. Ja, maar de minister zegt... het is een slechte zaak dat die scholen dit nu al doen. Ik doe het juist, het systeem veranderen... om het allemaal beter te maken. Ja, maar ze geeft ook aan dat ze niet echt de verantwoordelijkheid uh, wil pakken. Het gaat echt om 100.000 uh, uh, schoolplichtige gehandicapte leerlingen. Dat is, dat is 1 op de 25 van alle leerplichtige kinderen... Als zij die rugzakjes afschat, zal zij voor die honderdduizend kinderen echt iets anders moeten gaan regelen. Houdt u, en ik, en houdt die verantwoordelijkheid kan ze echt niet ontlopen. En houdt u haar daar ook persoonlijk voor verantwoordelijk? Maar houden we daar de regeringspartijen voor verantwoordelijk? Mijn vraag is: houdt u haar daar persoonlijk voor verantwoordelijk? Het is een politieke kwestie. Dus de politieke partijen zijn hier die dit kabinet en dit beleid mogelijk maken, zijn ervoor verantwoordelijk. Dus het is niet om haar persoon. Dus u houdt haar niet persoonlijk daarvoor verantwoordelijk, maar eh, als minister, als instituut die het eh, regeringsbeleid uitvoert? Exact. Goed. Wat gaat u daaraan doen dan? Nou, wij confronteren, wij confronteren stelselmatig het kabinet ja. met de consequenties. Meer dat heeft tot op heden doen. nog niet zoveel uitgehaald. Dus wat nee, gaat u maar, doen? Nee, maar kijk, Brinkman, Brinkman heeft namens het CDA... heeft heel Nederland vorige week op tv kunnen ja. zien... heeft hij beloofd dat elk kind de zorg zal krijgen... blijven krijgen die nodig is ja. voor aan het CDA aan die belofte houden. U hebt het over ja. Elko Brinkman... en dat was toen de lijsttrekker van het CDA voor de Eerste Kamer, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, u gaat het CDA... Ja, maar goed, die mevrouw Van Besterveld, die is ook van het CDA. Dat klopt. Het CDA heeft in het verleden zich altijd hard gemaakt voor gehandicapte kinderen. Sabine Uitslag roept dat keer op keer. Dat gehandicapte kinderen voor haar heel belangrijk zijn. Maar in de praktijk zien we daar niks op terug. Dus we zullen het, met name alle regeringspartijen, maar ook het CDA, confronteren met hun, hun uitspraken. Ja, dus u staat straks bij mevrouw van Wijsterveld op de stoep? Wij, wij staan heel vaak bij mevrouw van Wijsterveld op de stoep om met haar te overleggen. Want wij willen dat dit beleid voor die 100.000 kinderen veranderd gaat worden. Mag ik er nog iets aan toevoegen? Heel kort, Lisbeth Verheggen. Af Vorige week hebben wij in een forum gezeten met mevrouw Verrier en die heeft ons opgeroepen Kameretje om de, minister voor het CDA. Te ja, de woordvoerder onderwijs voor het CDA... Ja. en zij heeft nadrukkelijk de werkgevers en de werknemersorganisaties opgeroepen... om de minister nogmaals duidelijk te maken wat de consequenties zijn van haar beleid. Dat gaan we dus nu doen. Goed, het is duidelijk. Hartelijk dank allebei. Graag gedaan. Ranking the news. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u een gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het aantal werklozen in Spanje is in februari gestegen naar bijna 4,3 miljoen. En daarmee komt het werkloosheidspercentage in dat land boven de 20 procent. Waar ligt de kritieke grens voor een economie? Hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid Rut Muffels heeft het antwoord. Ja, natuurlijk natuurlijke grens of, of wat we in de economie vinden dat normaal is voor een samenleving is 5 of 6 procent... Dus 20% is, uh, is erg veel. En dat betekent dat uh, ja, ofwel dat leidt tot, uh, tot grote overheidsgekorten, omdat de overheid bijdraagt in de kosten van, uh, van uitkeringen... ofwel het leidt tot, uh, tot hoge belastingen waardoor de prikkels om de ondernemer wegvallen. Hè. Dus uh, meer dan 5% dat kan de samenleving maar moeilijk dragen. De oorzaak van het hoge percentage is natuurlijk een, een, een niet geweldig draaiende economie... Uh, die erg veel last heeft gehad van... Uh, van de terugval in de vraag hè, door de afgelopen financiële-economische crisis. En bovendien heeft Spanje te maken met een, een erg, uh, ja, wat wij noemen... gesegmenteerde arbeidsmarkt. Dus een grote afstand tussen mensen die vastwerk hebben... en mensen die een, die een flexibele baan hebben. Uh, en dan, uh, dan werkt die uh, arbeidsmarkt niet goed. Al dus Ruud Muffels. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan vooral naar Goedemorgen goedemorgennederland. voor uw minuut Ranking the News. Gaan we nu terug naar Sint Maarten... In Nederland dus, Marcel Dekker. <laughs> ja, ik wou dat ik op de eilanden stond, maar goed. Um, op het erf van Biologisch Dynamisch Tuin dus het bedrijf van uh, Joris Kollewijn, die we allemaal misschien nog wel kennen. Joris. Ja, van uh, boerse vrouw. Oké, okay, we gaan het niet meer over de relaties hebben. Dat hebben we er net al bij de koffie gedaan. Maar goed, we zijn hier uh, voor iets totaal anders. Namelijk, uh, we gaan het hebben over een aardappel. Of de komst van een aardappel. Uh, waar niemand hier op zit te wachten. En zeker Joris wij niet. Vertel eens wat over die aardappel. Hoe heet die bijvoorbeeld? Dat is de Amflora aardappel. En dat is een genetisch uh, gemanipuleerde aardappel. En uh, ja, een grote, uh, onder andere ook chemieconcern, heeft die... Uh, PASF ontwikkeld, ja, om uh, met één soort uh, zetmeel uh, en onder andere ook met genen die antibiotica-resistent zijn. En dat is vooral bedoeld voor de papier uh, en uh, ja, uh, dat soort uh, gebruik. En uh, nou ja, voor mij is het uh, een heel slechte zaak, omdat uh, als er genetisch uh, gemanipuleerde uh, ge ja, uh, moleculen in de ...in de omgeving komen, dan gaan ze die zich verspreiden. En dat maakt het voor ons onmogelijk om te garanderen dat wij in ons product dat niet hebben zitten. Nee, want een biologisch dynamische boer die gaat heel zuiver op de graad. En als je zo'n veldje naast je akker hebt liggen, dat, daar zit je gewoon niet op te wachten. Nee, wij zijn uh, van mening dat je niet moet ingrijpen in, uh, in de natuurlijke uh, uh, planten en ook niet in de dieren. En uh, je gaat hiermee gewoon een grens over. Dit had in de natuur niet kunnen plaatsvinden. Ja. Niels van den Bergen, Kamerlid van GroenLinks en ook vervent tegenstander van die genpieper, want zo mag je hem wel uh, eigenlijk noemen. Uh, het is wel een pieper die door de Europese autoriteit voor de voedselveiligheid is goedgekeurd. Dus wat is er mis mee? Nou ja, er is heel veel discussie onder wetenschappers of uh, deze genpiepel echt veilig is. De Europese Voedsel- en Warenautoriteit heeft de genpieper na hele lange discussies inderdaad goedgekeurd. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie bijvoorbeeld, die waarschuwt ervoor uh, vanwege dat antibiotica resistente gen. Want wat er zou kunnen gebeuren als dat gen zich mengt met bacteriën uh, in de natuur, is dat je uh, ziektes krijgt die resistent zijn tegen antibiotica en dus moeilijk te bestrijden gaan worden. Dus er is heel veel discussie onder wetenschappers over de vraag of je deze genpieper wel toe moet staan. En GroenLinks is van mening dat dat niet zou moeten gebeuren. Ja, maar voor alle duidelijkheid dus, de Europese Commissie heeft al die adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie gewoon naast zich neergelegd. Nou ja, de Europese voedsel- en, wa en wareautoriteit heeft dus gezegd dat de genpieper wel veilig ja. is. Uh, maar er zijn ook adviezen die iets anders uitwijzen. De Europese Commissie heeft inderdaad gezegd, wij gaan hem toestaan. Ja, en wij vinden dat als GroenLinks een heel slecht idee. Ja, dat is vorig jaar al gebeurd eigenlijk, hè? Dat toestaan van die genpieper, die Amflora. Staan ze al op de velden hier in Nederland, bijvoorbeeld? Nee, ze worden op dit moment nog niet commercieel uh, geteeld in Nederland. Maar goed, nu die genpieper is toegestaan, zou dat in theorie kunnen gebeuren. En het zou dus kunnen gebeuren dat de buurman Van Joris... Van Bioboer Joris opeens uh, besluit om die gempiepen te gaan verbouwen. Met uh, ja, alle gevolgen van dien, alle mogelijke gevolgen van dien uh, voor Joris. En we kennen gewoon de gevolgen voor mensen in milieu niet van deze Gempiepen. Mm -hmm. We weten wel dat er veel risico's zijn. Uh, dus de Europese Commissie moet gewoon uh, luisteren naar de initiatiefnemers van dit burgerinitiatief en zeggen we draaien dit besluit terug. Ja, want u begint er al over het burgerinitiatief vorig jaar opgestart. Een miljoen handtekeningen in zeven lidstaten. En dan mag je het weer terugsturen dat, uh, dat besluit naar de Europese Commissie. Mm -hmm. Wat denkt u? Nou ja, goed, er zijn dus een miljoen handtekeningen. Ze hebben al een keer ja. genegeerd, hè? Ja, dat klopt. Uh, kijk, het is aan de Europese Commissie wat ze doen. Uh, maar wij hopen natuurlijk als GroenLinks dat de Europese Commissie dit burgerinitiatief... en die 1 miljoen handtekeningen, die 1 miljoen Europese burgers serieus neemt. En wij als GroenLinks, we zetten in de Tweede Kamer en in het Europese Parlement... ook zoveel mogelijk druk op de Europese Commissie. En wij zeggen, voer dat burgerinitiatief uit... en neem geen onnodige risico's voor mensen en milieu. Draai dit besluit... ...terug en laat die Amflora-aardappel niet toe op Europese akkers. Joris Kollerwijn zijn we niet eigenlijk al te laat... ...want de Verenigde Staten is al heel lang mee bezig hè, met die genpiepers. Nou, ik denk dat uh, hiermee is aangetoond dat de bevolking er eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. En uh, dat kan toch een aanleiding zijn om daar een keer wel naar te luisteren. Maar het gevaar is er wel dat als er op een gegeven moment overal producten zijn... ...dat we het niet meer kunnen stoppen. Nee, daar ben ik wel bang voor. We zullen even moeten wachten uh, hoe lang het nog duurt... voordat de Europese Commissie een besluit daarover neemt. Want ik geloof dat dat pas in 2012 is, hè? Officieel wel, maar wij hopen door de druk die we gaan zetten... dat het sneller uh, uh, zal gebeuren. Veel succes ermee. Dankjewel. Dank u wel. Bioboer Jor Joris. Relaties Gentpiepers en een bloeiende luchtvaart boven Sint Maarten. Zo te horen. in de bijdrage was dat van Marcel Dekker. Straks, de persheid in Turkije staat onder druk... na de arrestatie van journalisten. Eerst nu het goede nieuws. Positief Nieuws Network. Gezellig dat Interpolis adviezen heeft voor een veilig carnaval het is uh, uh, voornamelijk bedoeld om, uh, om ongelukken en schades te voorkomen als je lekker gaat carnavallen ga je het huis uit zorg dan dat je woning een bewoonde indruk achterlaat zet bijvoorbeeld uh, een lamp aan de televisie aan, dan zien mensen dat je thuis bent uh, ga je met de auto naar de kroeg parkeer hem dan uh, niet langs de drukke route, want je merkt dat als mensen een slok op hebben dat ze, uh, toch wat uh, wachter langs auto's lopen, misschien wat krassen op de portieren achterlaten. Als je dan weer thuis komt en je hebt een slok op, laat dan alsjeblieft die frituurpan uit en, en ja, dat levert gewoon echt levensgevraag. Nou ja, eigenlijk een beetje common sense um, heb je gedronken. Pak de fiets, laat je naar huis rijden. Nee Bonnie. Ja, hallo. Ik heb een persbericht gekregen over uh, in twee minuten de wereld verbeteren. Ja, het persbericht was eigenlijk voor een dag die vorige week was. Oh, in twee minuten de wereld verbeteren was vorige week. Ja. Hallo, daar was ik weer. De 19e editie van de Flower Cup en dan hebben wij het over trampolinespringen, is een bijzondere, omdat er een belangrijke reglementswijziging in zal gaan. Uh, eerst had je alleen de uh, uitvoering van de springer... en de moeilijkheid die bij elkaar opgeteld worden. Ja. En nu komt daar uh, de tijd dat ze in de lucht zijn bij... Uh, ja, die wordt daarbij gerekend. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Want uh, uh, hoe gaat die berekening? Uh, dat wordt elektronisch uh, wordt dat gemeten. Dus dat is, er hangt een apparaat uh, aan de trampoline... die meet wanneer een uh, trampolinespringer de... Uh, de trampoline verlaat ja. en ook wanneer die weer landt. Ja. Uh, en die tijd uh, van 10 sprongen, want een trampolineoefening bestaat uit 10 uh, sprongen, ja. die wordt bij elkaar opgeteld. Maar die seconden worden dan, dat je in de lucht dus bent, die worden ja. opgeteld bij die punten? Ja, dus dan heb je 22. Nou stel dat iemand uh, 15 of 16 seconden in de lucht blijft, ja. nou dan kom je op 38. Oh, oké. Okay. Ja. Wanneer is de, de Flower Cup? De is op 19 maart aanstaande in de Bloemhof in Aalsmeer. En iedereen is welkom om te komen kijken. En dat is een sporthaal? Ja, de, sorry, de Bloemhof is inderdaad de sporthal, uh, een sporthal in Aalsmeer. Oh ja, met een heel hoog dak. Met een, ja, er zit inderdaad een hoog dak op, want in een gewone gymzaal is, uh, ja, ben je niet hoog genoeg. Nee, dat zou tot gevaarlijke situaties leiden. Anders dan stoten de beste springers uh, toch echt hun hoofd. <middels> 1, 2, 3, 4, 5. Als je dan weer thuis komt en je hebt een slok op, laat dan alsjeblieft. Brengen van het goede nieuws was Carl-Johan de Zwart. Ten tweede komen ze, de Cardigans met Carnival. Het is zeven minuten voor tien. We gaan naar Turkije, waar de persvrijheid opnieuw onder druk staat. Duizenden journalisten hebben gisteren gedemonstreerd... tegen de arrestatie van twee vooraanstaande collega's. Die beschuldigen de regering ervan critici de mond te willen snoeren. Bernhard Bouwman, Turkije-correspondent. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar worden die twee journalisten van beschuldigd? Nou, ze worden beschuldigd dat ze banden onderhouden met de rgn -kondbinde. Nou, dat speelt al een paar jaren. Misschien ben je precies vergeten wat het was. Maar die bende, die zou allerlei snel de plannen hebben gesmeed. En een daarvan was om een staatsgreep te plegen in Turkije. Ja. Zoals ik zei, die, die kwestie speelt al jaren. En er worden nog steeds mensen opgepakt. En nu dus ook journalisten. Ja. En hoe groot is de kans dat die journalisten daadwerkelijk deel uitmaken van die bende? Nou, als je mij vraagt, heel klein, om een aantal redenen. Ik ken een van die twee journalisten, Nedim Cheney, die ken ik vrij goed. Die heb ik, een paar keer, die heb ik een paar keer geïnterviewd en een paar keer gesproken en zo. En dat is echt het type van een onderzoeksjournalist. Die schrijft allerlei boeken over kwesties die in Turkije spelen. En dat is absoluut niet iemand... Die geweren in de kelder heeft liggen, hoort ik maar zeggen. En het is absoluut niet iemand die zo uh, die bij staatveen betrokken zou zijn. En het interessante is dat allerlei journalisten van allerlei plumage, dus niet alleen seculiere journalisten, want die, uh, die is heel erg seculier, maar ook gelovige journalisten die zeggen van dit gaat echt te ver. En dit kan niet. Nee. Dus, uh, en hebben die journalisten die massaal dus nu demonstreren tegen de beknoting van de persvrijheid gelijk? Is dat ook de, uh, wat er aan de hand is daar in Turkije op dit moment? Nou ja, ik vermoed het wel. Kijk, wat je ziet is dat die uh, Daar zijn in het begin zijn allerlei mensen opgepakt. En die, uh, die arrestatiegolven die gaan nog steeds door. Maar er worden steeds meer journalisten opgepakt. En als je toch eigenlijk kijkt naar wat voor mensen dat zijn... dat zijn geen gewelddadige mensen. Dat zijn mensen die uh, andere mening hebben dan de regering. En de regering ook heel vaak bekritiseren. En je krijgt toch steeds meer het idee dat ze juist daarom worden opgepakt... juist omdat ze deze regering uh, bekritiseren... Ja. en niet omdat ze allerlei snode plannen gesmeed zouden hebben. Ja. Zit Erdogan, de premier, daar ook zelf achter, achter de arrestaties? Nou ja, hij zegt van niet... Wordt er natuurlijk steeds gevraagd van wat vind jij er nou van? Want jij bent voor democratie en kijk eens wat er gebeurt. Ja. En dan zegt hij eigenlijk altijd van nou ja. Uh, de rechtelijke macht is onafhankelijk in uh, Turkije, dus ik bemoei me daar verder niet mee. Ja. Ik hoop alleen op een eerlijk proces, uh, zegt hij. Nou, dat hoopt, uh, daar hoopt iedereen op in Turkije. Maar Turkije is natuurlijk niet een land dat bekend staat om zijn eerlijke processen, zoals je weet. En er is overigens wel iets heel opmerkelijks gebeurd gisteren. Want de openbare aanklager die is eigenlijk voor het eerst in deze sinds uh, die zaak speelt met een verklaring gekomen, een schriftelijke verklaring... waarin hij simpelweg zegt van ik uh, arresteer iedereen... Uh, die, uh, waarvan ik vind uh, dat er reden is om die te arresteren... geen enkele beroepsgroep uitgezonderd. En daarmee bedoelt hij dus dat mag journalist zijn... maar als je in mijn ogen iets fout doet, dan staat de politie bij je voor de deur. Ja, en is daarmee uh, Turkije weer een stap dichter bij de definitieve politiestaat? Nou dat gaat heel ver. Maar... Uh, het is wel zo dat Turkije in ieder geval minder dicht is... bij het ideaal van democratie... dat Turken heel vaak voor ogen hadden en hebben. Nou ja, en en dat uh, Turken zijn heel erg bezorgd. Ja, en dat voor een stel politici in Brussel ook nog vrij belangrijk is. Trouwens niet alleen in Brussel, maar in de rest van Europa. Omdat natuurlijk nog steeds die toetredingsprocedure loopt van Turkije in Europa. En dan zitten er tientallen journalisten gevangen... en tegen bijna 3000 lopen strafrechtelijke onderzoeken. Ja, het is niet vrij. dat zeg je allemaal heel terecht. Natuurlijk komen er hele bezorgde signalen uit Brussel. Maar je moet twee dingen niet vergeten. A, Turkije denkt eigenlijk dat het vrijwel onmogelijk is om lid te worden van de Europese Unie. Al op korte termijn. Ja. Dus die bezorgde signalen uit Brussel die zijn veel minder invloedrijk dan ze in het verleden waren. Dus dat interesseert en geen bal. Het, het, nou, dit is niet zo erg veel. Te meer dat de tweede reden eigenlijk dat Turkije steeds meer een soort regionaal grootmacht begint te worden. En ze kijken eigenlijk steeds meer naar het Midden-Oosten en steeds minder naar Europa. Ja. Dus er komen bezorgde telegrammen uit Brussel binnen, zou ik maar zeggen. Ja. Maar die verdwijnen ongelezen in de broerwak. Nou ja, uit de Arabische wereld zullen in ieder geval geen stemmen van kritiek uh, opgaan dat ze journalisten hebben gearresteerd, lijkt me zo. Nee, dat lijkt me ook. Maar het is wel... en dat is misschien uh, echt uh, iets om... Uh, uh, het is echt een hele grote affaire in Turkije. Het ja. is ook echt een heel zorgelijke affaire. Goed. Bernard Bouwman, Turkije-correspondent. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, het Rode Kruis is eindelijk in staat... om hulpgoederen te brengen naar de vluchtelingen... op de grens tussen Tunesië en Libië. En Europa moet de pensioenleeftijd gaan bepalen... vinden de Europese liberalen. In het vervolg van Goedemorgen Nederland... naar het nieuws met Jan van der Putten. Tot zo.